Wij beginnen de zogerles 160. Pagina kuvtek huave 115. Uh, de regel 4 van de tekst van de zoger. We hebben geleerd op, op de vorige les, uh, dat die twee reizigers naar Hashem, naar de schepper, dat zij kwamen op een berg, naar een, op een berg ergens, en daar kwamen ze de, uh, naar binnen, waarschijnlijk in de grot. Die, we zien het nog niet, kunnen niet nog uitmaken. En dan, daar uh, hoorde ze een stem. En ze waren, ze vreesden, ze maar ze bleven daar stand houden en ze gingen zitten, zoals wij. Ot kuf jude Gimel honderd en dertin Napik Kola Kamelikadmin Wamar Tanrin Takifin Patishin. Patishin Ramayin. Vijf. Ha. Marei de Gavanin. Merkama. Batsiurin. Kaim al. Aztana. Aztana. Olu. Witkanschu. 4. Ot Kuf Jut Gimel 113. Ad hochi intussen napik kola kamikadmin kwam uit de stem kwam uit soos voorheen. We maar en zij tanrin takifin de Sterke krachtige rotsen. Patiërschin Ramaien. Ähm, Hoge hamers. Äh, Vijf. Ha, mare de Gavanin. Zie hier. De heer äh, Van de Kleuren. Merakma becjurin opgemaakt met versieringen. Kaim al atstavana. Die stad op de tron van kathedraal zetel. Alu steeg op, kanshu en kom binnen. Punt. Bahagie zes is Alles traptreden. Wat hij ons vertelt, is allemaal bevattingen. Stap voor stap. Wat, wat wat, Waardoor zij steeds dichter komen. Dichter bij. Zelf nieuw komen. Met hun eigen man. Niet meer van, met de man van die, van die eisels. Ja, van die eisels van die... Rabba Menuna Saba, dus zijn man, maar nu gebruiken ze hun eigen man. Dus door, door uh, de, zelf uh, de Torah te ontleden en door te komen. Ze gebruiken nu zo hun eigen man en stegen ze op. Dus naar de berg kwamen ze, et cetera. En die zegt nog, de stem zegt dat je hen steeg nog op, hoger en kom binnen. Dus alles is geestelijke, geestelijke verheffing. Dat is alles wat wij doen. Geen enkele, geen andere dienst, Godendienst, is nodig dan wat wij leren, is alleen maar de innerlijke ontwikkeling van de mens. Dat is wat van de mens wordt gevraagd. In plaats van een, een stenen, en één een blok ongevoelig materie, dat wij dat ontwikkelen. En dat wij al het goede ontvangen daarin. Dat wordt dan. ...doordrenkt... Door, door, door, door, ...door het licht... ...dat is het enige wat wij leren... ...het ontwikkelen van ons innerlijk... ...geestelijke ontwikkeling van ons innerlijk. we wij zien ook aan hen... ...aan die reizigers... ...die doen ook precies hetzelfde. De berg zij gaan op... ...de weg... ...alles is geestelijk... ...geen andere associaties... ...moeten bij ons onstaan. tam. Bahagie zes shahata u kol anfei de ilanin. Raf vittakif. Bahavu amrei kol ashem shover arazim. Bahagoo shaata op dat moment zes u kol hordenzei de stem van aanvijde eilanden van de boomtaken graafwetakief groot en eh, grote en krachtige stem we hebben amrei en zij zeiden die blijkbaar die die boomtaken die, die waren aan het zeggen, Kol Hashem Shomer Arazim. Zo'n so vers uit uh, Tehillim, uit de Psalmen van David, uh, Kaftet 29. Daar staat het, Kol Hashem Shomer Arazim. De stem van Hashem, de stem is Zeheran Pien altijd. De stem van de Zeheran die Shomer breekt Arazim. Arazim letterlijk komt van het woord Eres. Er is Libanon, dus li Liban Lib uh, uh, seders, uit, seders uit Libanon. Het ja, was een prachtige bomen die, die uh, in, der, in, tijd, in de tijd van Shlomo Amelk, Salomo, had hij van het noorden had het dat laten komen, die, die, die sederbomen, samen om daarvan, ook die, die werden ook toegepast in de bouw van de tempel. En hoge bomen, prachtige bomen. En ook de kwaliteit bomen. Zo heette zij. Uh, en dat hoorde zij. Um, de regel Hassulam, uh, de rechterkolom, de regel dertien. Gewoon er doorheen, proberen steeds doorheen komen. Het is, is vaak, is het. Uh, vaag, uh, uh, verhullend. Wij weten dat het zo moet. We moeten ons laten inspireren door de zoger zelf en niet door onze stemming. Onze stemming moet zijn als, als het ware het afgeleide van wat we leren in de zoger. Dat is de, de manier. Nee. Opwekken zichzelf wel, opwekken voor jezelf, dat wel. Opweken, maar dan alleen, euh, zoals men het zegt, een gezonde spanning. Ja, dat is zo'n echte hopen dat jij wel waker blijft en zo, en maar niet meer. Dertiende regel, dertien kuf, o, de referentie kuf, jut, gimel Van de oot, kuf, jut, gimel 130. Ad hoog in hap Dubbele punt. In het Hebraaus. betoch ze. Intussen. Veertien. ja, kool kol, gila. Kwam uit een stem. Zoals in het begin. Letterlijk. Zoals voorheen. Waar maar en zij. Selaim chazakim. Uh, rotsen en Hazakim, Heselaim is rotsen. Sela en dan Selaim meervoud. Selaim, Hazakim, krachtige rotsen. Vijftien. Patishim, Patishim, ra Ramim. Patish is een uh, hammer. En dan hoge hammers, blijkbaar. Uh, Hinei, Baal had het, had het, had we Zie hier de de van de kleuren. Dat op is belangrijk iets is. De kleur van de kleuren. Wat voor kleuren? We zullen zien. Hameromam, -um maar forseer, die versiert, die versiert, die opgemaakt is met uh, Tsijurim in allerlei zoals uh, uh, so men dat doet met een textiel, maakt men allerlei, allerlei ozoren, allerlei huh? well, yeah, Allerlei vormen, in allerlei vormen, uh, met allerlei versieringen, kan kind of yeah. je zeggen. Borduursel, ja, yeah. zoiets. So dat that is het woord, goede woord. Amerikaan, yeah. dus geborduurd, ja. Amelokame is een borduren die als het ware geborduurd is in allerlei met allerlei vormen, allerlei beelden. Om het al haar amude 16, na de komen, na de eerste komma staat op de pilar. ik kan zo komt binnen. We hasfu, And verzamelt example in the That's oproep, as it were. They it. A. Shim Kol. Anfei Hailanot. Gadol. Achtin. Vikazak. Beatasha A. They found it. that moment. Shim Kol. Horden. de stem van anfei ailanot, van de boomtaken, gadol, we groot grote en prachtig, of grote en krachtige stem, 18 18. waar je om riem, kola schep, schomererazim, en zij waren aan het zeggen, en dan is dat, dat vers uit de Psalm 29. Kol Hashem, de stem van Hashem. Shofber Arazim. Breekt de zederbomen. Punt. Ah, we hebben nog niet gehad, nog op, op de volgende, sorry, op de volgende pagina. Ik dacht dat die wordt die, al dat die, uh, was dat wij klaar waren met de oot op de pagina tet, Waf. Nee, nee. We hebben nog tet, Zaaien. De regel 1. Dat vindt niet De regel 1 van de zoger zelf. We gaan nog even dat doornemen. Nog twee regeltjes. Dus de volgende pagina. Ja, bovenaan in de regel 1. Nafloe. Aan twee zo, so, we gaan nu dus van, van Hasulam springen we naar de volgende pagina. Kooftet zain 116 de eerste regel van de uh, tekst van de Zonger. Naflu al-ampeju Rabbi El-Azar Rabbi Abba U de Hielu, sage uh, Nafal Aleju Kamu de aanzlou velosim u midai. De eerste rech. Na al Anpehu Rabbi Elazar en Rabbi Abba die vielen op hun gezicht. de hilo sage. En de hilo sage en een grote vrees overviel hen, nafal alleen overviel hen. Kamu ze stonden op, bebehil, bebehilo, twee, ze stonden snel op. Behilo betekent snel en ook een soort zo'n beetje bijvend. Ze uh, weazlu en hinger van door. We lo shim u midai en hoorden niets meer. Punt. Nafko mentora we asli. Zij gingen letterlijk, ze gingen uit de uit de berg het is net of het in de, de groot zitten maar het is geestelijk. Dus zij verlieten de berg en we asli en gingen er vandoor. En nu gaan we terug naar, keren we terug naar de vorige pagina. Kouf, tet Wave, 115, Haslam. En dan uh, de regel, de rechterkolom, de regel 18, na het tweede punt. En dan gaan we dan nog dat uh, doorvertalen wat wij hebben net geleerd ge gelezen in de zoger, in de tekst van de zoger zelf. Naflu nêchent 19 Alp neem, Rabbi Lazar en Rabbi Abba. Rabbi Lazar en Rabbi Abba vielen op hun gezichten, 19 ne, na de punt. Maar hier zit dus in het Hebreeuws is er goed nog een keer dat in het Hebreeuws nu lezen en vertalen. Op, op, op, op Pachat Gadol twintig, nafai, Allem en een grote Pachat een grote vrees. angst vrees. Nafal alleen hem viel over hen, letterlijk. 20. Kamo begippa zoon, we hal goed, we 21. Milma. Kamo begippa zoon, ze gingen snel, ze stonden snel op, we hal goed en gingen en gingen. We los u, Milma, en ze hoorden niets meer. En ze hoorden niets. Niet meer, gewoon niets. 21. 21 na de eerste punt. Jats o minahar. Wel goed. Zij kwamen uit de, uh, uit de berg. Wel goed. En gingen uit de berg komen. Uit iets komen, dat is net iets wat gesloten is. En dan ga je van iets van gesloten ruimte naar buiten. Maar hier heb je het vreemd genoeg. Uh, hij zegt zo, we kwamen uit de berg. De berg is niet zo, niet begrensd, maar goed. Uh, atstavana, Pirusho 22, Amut. Hij gaat nu verklaren dat uh, de betekenis van het woord Atstavana. Atstavana, zegt die, betekent Amut, betekent pilaar 22. Waar heeft hij dat vandaan? Hij zegt, kitargum shelat Amud. van de vertaling van het woord Amut, pilaar, omgekeerd zei hij dat, van de vertaling van de am Amut, pilaar, dus de vertaling in het aramees, hoe al asta astavana, dat is dan uh, uh, op de uh, ast dus dat is wat hij zegt ook dus. Uh, 24. Alleen hier in regel 22, het eerste woord, de derde, de derde letter, lijkt wel dat daar dalet staat. Moet je dan van die dalet moet je dan wav maken. Ja, In het eerste woord van 22, de derde letter, dalet, dat moet je dan wav maken. 24. Nou, waar gaat het over hier in, in zo'n verhaal over die twee? Ze hoorden dat en ze hoorden dit en 24 Pirouf, de uitleg. K Kila eel 25 niet bij ken Loiach Lou le Matan gamre zes en twintig, šepirušo, šelo jachlu lehalot od man, Mishum zes en twintig, šekvar gamar, rava menuna saba et afkido, šehaja achten twintig lo lisaie otam. Vealken, niet batel koch uh, hachamorim nechen etvintach shelo. Velo yachlu lechamash imahem ode begdeyle haalot man veliskot le dargin alayin yotere. Wellach, actually, deep en Helder, maar toch wel moeten we goed weten dat hier zitten veel verborgen dingen. Kila el van bovenaan. In de ootkoef. Hey, 105. We hebben geleerd. 25. Daar is niet bij er is het uitgelegd. Kielken loe je letaan hamre Want daarom konden zij de ijzels niet uh, leiden, zeg, begeleiden, ja, ze wilden die ijzels, die twee herinneren nog, zij wilden die ijzels nog uh, op weg te helpen, dat zij zullen gaan, en zij wilden niet gaan, die ijzels. Wilden niet gaan, gaan betekent in het geestelijke, geestelijke beweging. Ze konden dat geestelijke beweging niet uh, op weg, dus dat op weg brengen. 26. Shapiro show dat dat betekent, Shalu Yahlo lahalot odmaan, dat ze konden de man niet meer doen opstegen. Mishum 27. kvar gamar kwaraminu na saba, omdat Rava minu saba was al klaar, uh, heeft dat volbracht, beëindigde. Het tafkido zijn taak, Shahajalo, Lissayea, die hij had om, ze, om hen te helpen. Welke ken 28 nadikomo. Niet batelko, hachamarim shalo. En daarom was het teniet gegaan de kracht van, van zijn ijzels. 29. je en ze konden daar geen, meer, geen gebruik meer van maken. man, om man op te doen stegen. is en om de hogere traptreden waardig te worden. Het is altijd zo het is gebeurd, kijk de zoger leert ons ook de, de algemene methode is het altijd zo het is altijd zo Dat uh, het is zeer bijzonder moeilijk om van je leraar uh, om afstand te nemen of zelf proberen met je, jezelf maan opbrengen en niet proberen maan opbrengen man maan opbrengen uh, of uh, te rekenen als het ware op de maan van, van je leren. Dat is de zog leert ons, nee. Jij moet zelf leren je man opbrengen, daar gaat het om. Je ontvangt iets, en dan ga je verder, dat is wat wij ook doen. Hier leren we met de zover ook op dezelfde manier. Uh, dertig naar de punt. Letfie gaat. Oef je graag, amar. 31 Rabbi Lazar Eel. La wel als is takla. Ja. de linker kolom de eerste regel opleenadde, raadt razin de hoogmata jadier. De rechter kolom de regel 30 na de punt. Olievichagende Rome, maar Rabbi Lazar Eel. zij Rabbi Lazar bovenaan. 31. Wel, en we hebben niet, ik heb niet, uh, ik was niet waardig of we waren, we waren niet waardig, stakla om te kijken, om te en om te leren, razen de kochmata yatir om meer te kijken en te leren de geheimen van de kochma. Geheimen van de Chochma, we hebben geleerd, dat is gar van de lichten. Punt. Eén de linker kolom, een na de punt. Wees amnam leha twee, hata am ma inyan ha ha mochin lebitul drie hakoach Laliat man. Wees am nam levin en echter we dienen echter te begrijpen. Let op. Twee. Hataam, de zin, de betekenis van, van wat is de kwestie van het asagata mochen, van het bevaten van de mochen lebitul om uh, de kracht uh, van het opstegen van man te niet te doen. Wat betekent dat? Dat, dat men zo'n uh, bevat die dit mogen om, en dan men, men kan dan niet, geen kracht he, heeft, dan, heeft men dan om man op te doen stegen. Wat, wat, wat betekent dat? Ik heb het de Ik heb een punt. Ik heb een punt. Ik heb een punt. Ik heb Kmo shenit baer ben nisma ben yahu ben Ki Kie zeven achar shenit la hem. Hamasag de bon. Nidba te acht jagad gama masag de sag. Welke lu Lahalot man. We aangelegoed Is Zeer belangrijk om dat de, de zin daarvan te begrijpen. Zal ik, misschien zal ik later wat een beetje meer uitleggen in de praktijk hoe dat gaat. Alles wat wij doen in gedurende de 6000 jaar is het opstegen. Steeds elke man kan alleen opgestegen worden waar naartoe. Altijd naar de bina. Ja, duidelijk. Altijd naar de binnen. Als wij zeggen dat de man stijgt op van de Malchut naar de Jesod. Bedoelen wij, Bina van de Jesod. Ja? Als wij zeggen van de hood naar, doet er niet toe. Van de hood naar de, eh, naar de Netzer. Man komt, ja, en stijgt op een Svira omhoog. Altijd naar de Bina van de net. He, altijd naar de bina. Geen andere opsteken van man, maar wij zeggen dat niet, maar we ver men veronderstelt dat, de mens weet dat, want, want dat is de, dat was de, de hele bet van de, ver, de partnerschap, de um, vereniging tussen de malgoed die dien is, met de bina die barmhartigheid is. Dat is de hele clue. Is op die manier kan de wereld voorbestaan hebben we geleerd. Anders kan de wereld niet voorbestaan. Alleen door dien kan de wereld niet voorbestaan. Dus altijd denk i, in de tweede symptoom als normaal. Elke like correctie denk altijd in dit dat er altijd uh, wanneer man Steegt op, hebben we op elke sfera altijd twee punten. Herinner je nog de twee punten, uh, onderwerp van twee punten. Misschien zal ik nog een keer dat doornemen. Het is bijzonder belangrijk dat in elke situatie, wanneer je man doet opstegen, altijd bestaan er twee punten. Een punt waarbij het is maar goed en de binnen. Op welke, welke trap treden dan ook? Dus dan is er uh, sprake van massage waar, altijd op de plaats, op de massage is juist op de plaats waar de Malchut is verbonden met de Bina, waar het ook mag zijn. Want andere massage werkt niet, de eigenlijk de massage van de Tsum Alef werkt niet. Dus ik uh, bedoel, werkt maar het, het, het is niet, je kan het licht niet doorheen laten komen. Okay. Maar ik zal straks nog meer daarover vertellen. Dus altijd, dus als er wel gedurende 6000 jaar, wanneer men maand doet opstegen, dan is het altijd naar de Bina. En als er naar de Bina komt, de Malgoed komt naar de Bina, dan neemt de Malchud neemt met zichzelf ook de begrenzing van haar, waar dan ook. En dat maakt de massag. maakt de je dat? Want de bina op zichzelf welke massage heeft bina. Bina is de eigenschap van geven. Het is, het massage is altijd, eigenlijk de ware massage is de, de malchut. Dus als er malchut niet meer staat in de bina, is geen massage. Dan ook vervalt ook de, de massage van de bina. Kijk, bina verkrijgt ook massage. Maar door de malchut. Dat is bijzonder, bijzonder belangrijk. Als je weet hoe dat functioneert, het is, dan is het, het is makkelijk. Het is niet moeilijk. Uh, dan weet je dat precies. Bij mij was het zo so, erg. Wanneer was het? Snachts. Ik, ging, ik was niet mee bezig. Ik ging me niet bezig met. Gewoon uh, ik, ik stond. Snachts, snachts stond ik op. En moest ik naar een toilet. Ja, dan ging ik naar een toilet. En daar ging ik nergens, ik was half slapend. En toen kwam ik naar het toilet. En ik dacht, ik, absoluut, ik was niet bezig met de kabbala. En dan opeens een hele tafereel, wat ik, kwam bij mij helemaal in elk detail. Precies hoe dat zit in elkaar, ik had niet gevraagd. Misschien had ik het wel eens eerder gevraagd. Maar prachtig, hoe dat allemaal functioneert. En dat is, als je dat goed weet, hoe dat zit in elkaar, Ik kwam ik hier dan slapen, de is ook nog ik bij een vrouw heeft gezegd. Ja, je ja. ja, had niets gedaan daarvoor. Maar zo is het, zo werkt het. Je hoeft niets ervoor te doen. Je moet wel verlangen daarnaar. En wat je leert, alles komt. Alles komt. En zal ik, hoop ik, dat ik een beetje ervan verklaar wat Straks, dat je zal zien hoe dat, hoe dat geweldig, hoe geweldig en eenvoudig en geniaal is dat een systeem van, hoe dat, hoe dat functioneert. En als wij daarop ons beroepen, altijd komen we eruit, altijd komen we eruit. We hebben die twee punten. Alleen moet je niet hangen aan de punt van de malgoed, maar aan de punt van de verbinding van de malgoed met de bina. Dus aan de bina houden. Altijd aan de Mahout die verbonden is met de bina. En dan kom je altijd uit. Je moet het beweging bewegen, bewegen maken. Maar dat komt wel. Maar dat is even, even tussendoor. Maar dat wel slaat wel hier in groot. Dat is in, in het uh, bijzondere aspect. Maar nu heb je het over het algemeen aspect. Let op. Eh... Uh, en het gaat erom. Wat betekent het dus dat eh, bij het, be, het bevaten, de kwestie van het bevaten van de mogen, dat die, dat dat, wanneer de mogen dus, dat ermee verbonden is, ook de kwestie van het teniet gaan van de kracht van het opstijgen van man. Jij verkrijgt mogen. Marie Dan kan je niet geiman doen meer opbrengen. Wat betekent dat? Let op. Drie. Twee nyanhu en het gaat erom. Kiachar komata ihida dat nadat zij die twee reizigers bereikte het niveau van de yichida. Vier Goed opletten. Dat is de onthulling van de ziel van de ben Yuayade. Al-Idee door vijf, door middel, door, dus door, door wie hebben ze dat gedaan? Door Ravab ben Hij bracht hem daar naartoe. En hij karala hem, toen gebeurde, gebeurde het aan hen. Zes, let op net zoals het uitgelegd werd in de ziel van de benyago benyago jade. herinner je nog, in de ziel van de benyago jade, hoe was het? Dat hij sloeg die twee tempels uh, vernietigde als het ware in um, uh, de, weet het, de stok van uh, Moshe. Ja, ik herinner je nog dat hij niet meer kon uh, uh, in handen kregen, etc. Dus de kracht van... Want er was geen massag meer. Geen, ma uh, geen massag was niet meer uh, te bespuren. Kie, waarom? zeven van, zo niet beteld. La hem, massaag, de boon. Want nadat de massag van de bon dus van de malchut, was bij hen uh, teniet gegaan. Of opgelost werd, als het ware. Er was geen massag meer van de Bonn, want de Malgoed die kwam, weer, kwam naar de plaats van de Malgoed. Dan is er geen massag meer uh, van de Bonn. We niet baten, imo, jaget. En samen daarmee uh, werd opgeheven, als het ware. Nou. Oh. Werd teniet gegaan. Was ten, werd er niet gegaan? Gama massag de zaak, ook de massag van de zaak. Ja, was er geen, als de goed staat niet in de bina, dan is er geen massag van de zaak. Dus geen massag van de bina. Welke en loyachlood, leha man en daarom konden zij niet meer man doen opstegen. 9. We nee. aang geen lehu, en ze lieten de ijzels staan. Dus ze konden geen manjuw meer opbrengen. Tien. Als er iets niet duidelijk is. Het, is niet, het, zijn, het zijn vele dingen. Ook bij mij zijn vele vragen. Maar niet erg. Gewoon horen. Alles komt. Tien. Belangrijk is het licht wat wij ontvangen. En daar gaat het om. Niet de woorden. Woorden ook belangrijk. Maar die... What they don't know, when it's by air, sham, shekol hahevsek, eluf shel harata guf de'atik, haya, kidei lehikanot lahem, tvaluf koach levarer lahem mikhadash et masach we as dertien Yashuv, abon legjot sag. We as yashaz rule, haalot, veertien man michadas. We el hu Michail michael el chael a yatsham. Het is geweldig hoe dat mechanisme werkt. En is altijd op die manier, want de mens eerst leert van de boeken van dat en gaat samen met als het ware wat hij leert gaat die verder verder en wanneer je daarom een goede leraar die altijd laat los die zijn leerlingen begrijpen die zelf moeten werken en dan gaan zij ook hun eigen man leren steeds doen opstijgen we niet bij haar Daar is het uitgelegd in. Dat de hele. Het hele oponhoud. Van het schenen. Van de goof van de atik. zijn nog zeven onderste. Alleen ze schenen aan. De schepping we hebben geleerd. De zeven onderste van de atik. En. Wanneer bij de Zelfs. En afzonderlijk, of is het, uh, een individueel, dan is het, net het gevoel, dan is het, die zeven, eerst de zeven onderste van de eutig, die gaan niet schijnen. En dat is wat hij ons vertelt, dat het hele oponthoud van, van het schijnen van de goe van de aardig, oftewel de zeven onderste van de atiek was, want alleen de zeven onderste van de eutig zijn ingebed in de, in de Arikantin. herinner je nog? En daarom alleen van hen ontvangen wij licht. Alleen van zeven onderste. Kedele kanot. Waarom was dan die, zegt hij, waarom was dat oponthoud in het schijnen van de gouffre, de Atik? Die was, Kedele kanot. om aan hen te laten verkrijgen, uh, twaalf koog, de kracht, Levarer, Lehem, michadash om opnieuw de massag van de sag te doen uh, uitzoeken. Dat zij zelf moeten de opnieuw deze massag van de zaak uh, uitzoeken. We as, Jashu, Habon, sag en dan zal. De bon weer terugkeren om zaak te zijn. Dus tussen het opheffen, nee, nog, tussen het, oh, tussen het eh, op, opheven, opheven van de bon en het worden en de wording van de boon tot zak, was er een, een, soort, een soort pauze, een soort eh, periode waarin geen licht scheen. Ja, dat is, we hebben ook geleerd, we kunnen niet hier, niet hier herhalen dat. Dus, we, as je ga zroelen, man, michadash. Uh, en dan zullen zij terugkeren om de man opnieuw te doen, op, doen opstegen. en dan zullen ze weer gaan, Michael el van kracht tot kracht, betekent, ayensham, dat wil zeggen, van één traptreden naar de andere traptreden. En precies hetzelfde hebben we nu gezien met die twee reizigers. Als eerst waren ze angstig, etc. En zie je hier ook wat we hier zagen, hier op de berg ook zelfs. Dat, dat ook hier op de berg, ze kwamen naar de berg en ze hoorden die stem. En ze waren, ze, ze waren zeer, ze vreesden zich, ze vreesden daar en, en maar bleven wel. Dorha Vijftien. We Gamba Rabbi Elazar, Barabi Abba. Misman zestien. She hinichu. Achamorim. We lahem. Ad heina. Is zefimtim zefentin ahid pad ka od hanal להם hene כוח idbarir lagem acht in koh erste komma xo weggehallen hier erste komma le aliyat Kijk, wat is zegt. nu? 15. En ze hier. Gaan bij Rabbi Ook in het geval van Rabbi el en Rabbi Abba. misman van de tijd. Zestin, Shehini hoa toen ze eliten de Ezel's staan. De Ezel's van Rav Aminu Die Die man. We en gingen zich ginge verder tot nu, tot hier, tot dit moment. Hispiku, uh, koch, uh, ze, ze, ze waren waren erin geslacht, hispiku. Ze waren erin geslacht. Ze waren erin, erin geslacht. Uh, kol, hahit. Hij uh, giet wat kaot, een moeilijk woord. Uh, al, al deze gebeurtenissen, zoals boven gezegd was, tot nu toe waren uh, voldoende voor hen. Sheet barrière la hem kocht zodat so bij hen uh, de kracht was uh, uitgezocht, uitgezocht betekent naar boven kwam, laliat man om de man opnieuw te doen opstegen. Dus al die gebeurtenissen tot nu toe, vanaf het moment dat zij uh, uh, die ijzels niet op gang konden brengen meer, en tot nu toe al die gebeurtenissen wat met hen plaatsvonden, natuurlijk is het alles geestelijk. Wat ze De belevenis is dat dat was genoeg voor hem, dus ze hadden werk gemaakt, werk gedaan, et cetera, om weer maan te kunnen opbrengen. Dus zij kwamen door de die duisternis, ja, door die duisternis, tijdelijke duisternis heen, van wanneer wij komen tot wanneer men ervaart de attic, en dan komt er een duisternis, ja, totdat de... Woon weer tot, tot zaak wordt. Dat is ook een geweldige iets. En daar, daar, moet, je, daar moet je vertrouwen hebben. Daar moeten mensen ook ja, hebben. En geloof hebben dat het goed is. Dat het, dat het wel ten goede komt. Want het is net of het opeens blanco Ja, blanco kan niets en dan moet je dan aanvaarden, aanvaarden, het is steeds in het geestelijke is, aanvaarden, aanvaarden, soms lijkt het wel of het absoluut eh, met jou gedaan wordt iets dat in de richting van je zou nooit zelf dat kunnen denken of vermoeden dat jij zo in die toestand gedreven zou zijn waar jij gedreven wordt. En daar moet je, daar moet je gaan. Dat is het geestelijk. En dan op, die, op, op dat moment moet je doen dingen. Want wie komt door de, door de attic? Daar komt, die komt dan door de, ook door de, door de, al is het maar door de ervaren van die attic. Dan komt er witte haren, door de witte haren van de hoofd van de Arichampien. Alles komt naar de mens toe. En zuiverd hem van zijn genie. Dat was net als dat was net als in de net als in tempel was het. Wat was in de tempel? Hoe, hoe de mens kon zich reinigen? Ook met de rode koe, René, ook de rode koe. Dat was speciaal om te reinigen de mens. Hoe was de reinigingsprocedure? Wat is het resultaat na het reinigen? Dat de mens Moest zichzelf scheren. Zijn hoofd, zijn gezicht, helemaal baard afscheren, alles afscheren. Ook zelfs zijn lichaam. De, de, of alle haar, haren in zijn lichaam. Moest je dat afscheren? Dat natuurlijk, het is geestelijk, ge ge maar dat is dan ook van buiten moet je dat doen. Om overeenkomst te, in overeenkomst te zijn met wat binnen gebeurt met de mens. En dan de mens is niet machtig. Hij moet wel dat doen. Om daarmee kom je dan de genium worden opgeheven. Dan is hij zuiver. Dan is hij rein. Ja, een soort cyclus waarbij die weer in reinheid komt. Dan... Die mens. Zoals Leviten bijvoorbeeld. Leviten moesten ook allemaal moesten ook scheren zichzelf. En baard afscheren, etc. Omdat ze moesten in reinen blijven. Zo gebeurt er met de mens. Dus als een mens zich reinigt, dan moet hij ook kaal ook zichzelf eh, scheren, zijn hoofd. Misschien een beetje stekeltjes laten staan. Maar, maar nee, echt moet wel... moet wel dat consequent zijn om... van binnen natuurlijk. Olehagazir, habon, legiotzaak en waren ze nu al in staat om de man opnieuw te doen opstegen. En te brengen terug bon, Te brengen de boon om de om zaak te worden. Hier zitten natuurlijk nog vragen, maar goed, dat is verbonden met wat we hebben ook geleerd in de oud koef. Hey, als je dan wil nog oud koef hey herhalen, misschien helpt het wel nog een keer, dus 105, maar in ieder geval gewoon verder gaan. De kwestie van de bon maken tot zak zit natuurlijk daar zitten veel dingen die, bevattingen ding, die nodig zijn. Doe er niet om. Maar we hebben wat geleerd wat we kunnen. We gaan verder. 19. We zes schoomen er cola kola, kemelekadmin, wa maar twintig. takifin, patishin, ramein. כי הכל אינן תוינתח, רמז להם, שהם סלעים חזקים, ופתישים רמים. תוינת תוינתח. כי עמדו בחול הניסיונות, הגדולים עד עתה. דרינת תוינתח. והם עצרו, כוח, לעמוד ילד, בפניהם כסליים חזקים. 24. גם גברו על כל המחשלים המחשלים עד שפיצצו אותם 25. כפתיש גדול היורד מרום גבוה למטה. איך הבדים שחבל לך op die zoger, 19. We zijn zo maar 19 na de punt. En dat is wat hij zegt. Na Piccola, Kemikadmin, viel, uh, letterlijk, ging en er ging een stem uit, zoals voorheen. We er was maar een zee tegen hen. Tegen die twee. Tanerin Takifin. Um, krachtige rotsen, Patishin ramayen, hoge, verheven hammers. Wat betekent dat? Gihakol 21 ramazlahem hem, van de stem, die zin speelde aan, uh, aan hen, of uh, gaf hen een hint. Shahem Salaim Chazakim, dat zij die twee, dat zij zijn krachtige rotsen. Upatishim Ramim en verheven hamers. Verder, 22, Ki Amdu, waarom? Dus weken dat die kracht hebben ver, verworven. Ki Amdu, Baholenis Yonot, Abdulim Adata, want zij stonden. Uh, ferm, zeg dat, konden vast uh, beraden en krachtig zijn en doorstaan in alle grote beproevingen tot nu toe. Kijk nou wat betekent uh, krachtig zijn in, waar, in de ware betekenis dat om door al die, grote hebben ze, al die grote beproevingen hebben ze tot nu toe doorstaan, 23. We hebben het roek, hoog, la moord en zij hadden uh, bedwongen de kracht om te staan. Voor hen, voor, voor hen, dus voor die uh, in deze grote beproevingen. Keselaim hazakim als krachtige rotsen. 24. Gam gavru al kolamacholim. Zij hadden overwonnen ook alle opstakels Ad schepitzitsu o tam tot dat so dat dat tot dat zei so kwam het RT dat zei eh uh, verbrezelde zij die al die al die obstakels 25 kepatish gadol als een grote hamer hayoret die afdaalt Miromgawoha lemata van de grote hoogte naar beneden. Uh, nou, maken we hier een pauze.